Uh, vandaag beginnen we met, begonnen we met Brit Hadassah. We hebben ook nog een mooie gebeurtenis vandaag. Is Henk is getrouwd, dus hij is uh, eigenlijk een varken van de dag. <laughs> en hij is, zelfs, hij is zelfs een dubbele varken van de dag. Hij is niet alleen getrouwd vandaag, maar hij is ook, hij heeft ook, hij is ook jarig vandaag. Nou, de dubbele varken. Zeer goed. Okay. We gaan verder. Wij wensen natuurlijk het alle, allerbeste en mooi op deze dag dat hij dat doet. Uitgerekend deze dag. Zeer goed. Dat zal hem goed doen. Als we kijken naar, naar de tekst. En kijk nou in de eerste regel. Aan het laatste woord. In de eerste regel. In het in de eerste vers. Dan, dan zien we het woord leemoor. Bovenaan. Voor de laatste letter res. Zien we een puntje bovenaan. Iedereen ziet het. En dat is het puntje. En dan is het. Waarom is het zo so, een beetje Zo'n so afstand. Want waarschijnlijk, gewoon door het, door het wijzen van. Ze hadden dit misschien. Ze hebben dan technisch, grafisch niet, mogelijk, niet voor mogelijk. Om dat puntje boven ergens te plaatsen. Ik weet niet waarom is het zo. Maar eigenlijk, gewoon moeten wij wennen dat dit op die manier gewoon grafisch. Het is niet zo in de Torah. Maar een beetje zo. Dat puntje, puntje is altijd betekend O. De klank O. En het staat een beetje apart, dat jij soms ziet, lijkt het wel net of het apart staat van een woord, dat jij het verbindt met een woord. Dat, dat, dat, is, dat hoort bij een woord. En wordt uitgesproken als O. En vaak is het zo dat wat wij zien hier, waar alleen maar dat puntje staat voor de klank O, is in de normale taal, zoals bijvoorbeeld in de Shlawea Sulaam in onze tekst, ook in de Zoger, daar zou, zou, daar zou uh, vaak waw, de letter WAV voor staan. WAV met een puntje bovenaan. Maar de, dat is de taal van de Torah. Zo so, moet het wel. Zo so, staat het in de Torah. En zo so, elders. Um, de regel. Ook aan en het einde van de regel waar het vers. 8 staat. Zie je ook? Lavo. Staat dit? Zie je? Dat? Het laatste woord van de, van de zevende vers. Lavo. Ook dat. Dus dat jij het, het weet. Dat, het, dat de volgende letter hoort bij hetzelfde woord. En verbinding. De letter. De, het vers 8. Lachen. Asu. Pri. Asu. Fri. De volgende regel. Raui Latshuwa. Kijk wat hij antwoordde aan die uh, Prushim en Tzadukim. En hou die woorden ook die kernwoorden. Kern Lachen, Darum, zei hij tegen hen. Asufri, maakt vrucht, letterlijk. Raui Latshuwa, die geschikt is voor de shuva. Om, ja, voor de inkeer. Dat is wat jullie moeten maken. En dat is weer het. Dat is dan heet pri. Vrucht maken. Dus vruchtvol. woord vruchtvol. Vruchtvol. Vrucht. Dan zegt dat. Breng vrucht. En welk vrucht is dat? Dat is tshua. De inkeer. Zeer belangrijk. Omdat elk woord hier Leren de diepe, diepe betekenissen. Het vers 9. Wij te gaan, tachashu, wil afhem, laimor, avraham hu, avinu, kiani, de volgende regel, omer lachem, ki min ha avanim. Ja, Ja'chol ja, ja, banim ja, ja, ja, ja, ja, ja, en ja, niet. ja, Denk niet niet je je harten, zegende. Abraham, ja, ja, is onze vader. Dus, we hebben verdiensten. Ki ani o mer lachem, want ik zeg jullie. Ki mina vanim ha ele, dat van deze stenen. Dus hij, waarschijnlijk hij liet het ook zien aan hen. Kijk nou. Van deze stenen, jachol hailokim, hailokim kan opdoen komen, hakim op toen komen. Banim, zonen, Lavraham voor Abraham. De volgende regel: Oehwaar, Husam Hagarzen, Al-Shorah, We Hol et. Asher en Nenu, Osepri, Toven de volgende regel: Je karet wie je Kijk wat hij ons vertelt. Och war Husam, Agarzen, en een bijl is al gezet, al shores, op de wortel van de bomen we zien ze hier kool het elke, elke boom als er een een wassebri die geen vrucht geeft en we hebben gezien wat hij, wat hij noemde als vrucht Chua, inkeer, ja? inkeer inkeer betekent vrucht, en dus elke boom die geen vrucht geeft doet letterlijk dus brengt Tof is het, het is goed, zeg die, het is goed, je karet, dat het is goed om uitgehouden, uitgehouden worden, ja, uitgehakt te worden, waar je slag bij is, en verzonden te worden in het vuur, en in het vuur verzonden te worden. Ik probeer het letterlijk vertalen, het niet toe wat het Nederlands is, maar dat jij leert ook, de Hebreeuwse zin, hoe dat zit in het Hebreeuws. Duidelijk, wat geen, wat geen vrucht geeft, dat wil zeggen, geen tshua, geen één keer doet, dat kan uh, uh, afgehakt worden, afgehakt worden betekent afgehakt worden van van de bron, elf hen anochi tovele tchem, ba ma'im latshuva, Vahabha, acharai, hazak volgende reichel mimeni, asher katonti miset na we hoe je bol, ethem hem, barua, ha, kodes, uwa es. Kijk Hen, zie hier, anochieto veel het hem, ik onderdompel jullie. Ook ik doop jullie bamayem, mid Lachuva Latshuwa, voor dit voor de inkeer. We hebben bacharij en hij hey, komt dat na mij komt. Gezak mee mee, is, is sterker dan ik. katoontje, dat ik ben niet eens niet eens dat ik ben zo klein dat ik ben klein zelfs om misse et na laf, om zijn schoenen voor hem te dragen. We hoe je de het geheim en hij zal jullie dopen, Baruah HaKodesh, door de heilige geest, uwa is en door de vuur. Door het vuur. Gaan we dat kijken eerst. En nu gaan we kijken wat hij ons zegt. Dat hij zei, dat ik, de euh, doop jullie met water. We hebben gezien dat Johannes Biel, de dooper, dat hij kwam als voorbereiding ja, voor de komst van Yeshua. Dat hij kwam om mensen te brengen tot Yeshua, tot de inkeer. Als voorwaarde. Om daardoor. Kliet, Kliet, Kelim op te bouwen. Want je moet Kelim hebben om licht te ontvangen. Om daarna zou komen dan, daarna zal komen Yeshua en dan, men zal dan voorbereid, voorbereid zijn, men zal dan Kelim hebben om zijn verlossing te, op, uh, te aanvaarden. En nu gaat je ons verder vertellen. Dat hij zegt, ik, Doop jullie met water. Wat betekent het water wat, waarmee hij doopt de mens? Wat gebeurt er in de, in de voorbereidende fase van de mens? Voorbereiding. Voorbereiding is inniem maken. Hoe, wat gebeurt er? Wat gebeurt er eerst? De rechts gaan. De rechts gaan, erg goed, om... Ergoed, erg goed, naar rechts gaan. En wat, wat ontvangen wij rechts? Chassadin. Dat is water. Daarom is het ook water. Eh? Eerst, water betekent chassadin. Dus jullie, jullie zijn net als een... Uh, Zegt hij dan... Uh, jullie willen ontvangen alleen voor zichzelf. Jullie zijn net als een nest van aderen. Ja? Als een... Ah? Uh? Als, als uh, slangennest. Ja, jullie willen alleen maar ontvangen voor zichzelf. Listig en allerlei andere dingen. Zuiver jezelf. Ja, zuiver jouw wa waarnemingskanalen. Zuiver jouw, jezelf, de wegen van Hashem. De wegen van Hashem, dat is de wegen rechts en links. En het midden, dat is de weg van Hashem. En zowel horizontaal als verticaal. Dan zegt hij, ga naar rechts. Dat wil zeggen, ga tshuva maken. Wat betekent rechts? Dat betekent die twee punten bij elkaar te brengen. Breng jouw malgoed naar de punt van de malgoed. Breng de punt van jouw dien. Breng naar de bina. Breng naar de rechterkant. Breng naar de, of de rechterkant, of, of we zeggen van beneden naar boven, of van, of, van links naar rechts is precies hetzelfde. Alleen we zeggen van beneden naar boven bedoelen we licht gogma. En wij, wanneer we zeggen van links naar rechts bedoelen we alleen maar uh, van Gvorot naar Chassadim. Het is hetzelfde. eigenlijk In principe. Alleen het gaat over Gogma, of gaat het over Chassadim en Gvorot. Dus wat zegt hij tegen hen? Ga, of van, van de links naar rechts, of van beneden naar boven, maar dan ga van de al goed naar de bina. Verbind jezelf met de bina. En dat betekent water. Dopen met water. Wat gebeurt er wanneer, en dan zegt hij ook la om voor de chua. Voor de chuva. en we weten wat chuva is. chuva betekent tashuwe, hey. Ja, in het vers 11. Breng de letter He terug naar de Bina. Dat is de Tshuwa. Dat betekent niet, ontvang niet in jezelf, voor jezelf, maar breng het naar de Bina. En de Bina heet water. En water dat zuivert de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is wat hij ons, ons zegt. Dus chassadim, breng jouw din, maar goed jouw dien, naar de, dus de bina. Met andere woorden, du maak eerst katnut. Ja, katnut. En kunnen we niet anders. Altijd, altijd moeten we eerst katnut maken en dan gadlut. Gadlut is wanneer Yeshua komt, wanneer de hele Heilige Geest komt. Dat is gadlut. Maar eerst om katnoet te maken, moeten we katnoet hebben. En katnoet bestaat uit verschillende fasen. Ja? Katnoot, de, het kleinste, kat, kleinste katnoet is wanneer, wij, wanneer, wanneer men gaat naar de bina van de ketter. Ja? Naar de bina van de klieketter. Dat is het kleinste katnoet. Dan hebben we alleen maar een een klein stukje van een klieketter. Dat is de, katnoot, de kleinste, het kleinste. De kleinste correctie die er is. Ja, daarna kan men ook de hele ketter, de hele ketter corrigeren. En dan gaat men naar de kli chogma. Dat betekent dat men al de kademoot heeft en men heeft dan de twee lichten kan men ontvangen. Ja? En op die manier um, komt men tot de stap voor stap tot de godloot. Dat is wat hij had gezegd. Eerst maak het nood, eerst zuiver jezelf, dus verdun jouw aviyud en kom, ja, kom eerst ja, naar na, na jouw kilim, naar de bina, verdun jezelf. En dat heet tshuwa, dat heet dat hij hen uh, doop, doopte met water. En hoe, hoe gebeurt er met water? De mens die dan wordt ondergedompeld onder water, op die manier dat niets, niets, maar alles, alles moet onder water zijn. Dat betekent de hele, de hele partsoef, alles komt naar de binatu. En daarna komt die uit als uh, uh, gereinigd, betekent heeft kilim, en kan, kan al het licht. ...van katnoot ontvangen. Dat is wat hij... ...deed. Dat hij dat ziet, wat betekent... ...wat is allemaal om... ...natuurlijk dat de bedoeling is... ...dat het van binnen is. Als een mens... ...ondergedompeld wordt... Aan de wa ...onder water... ...zonder in, in, innerlijke voorbereidingen... ...gebeurt er niets natuurlijk. Weet Als een mens weet wat hij doet, geloof heeft, want hier hebben wij geloof voor nodig, om mal goed dien, de onderste letter H, te verbinden met, die, met de H van de bina, heb je geloof nodig, hoe kan je dat, hoe kan iemand dan doen, op, opstegen, hoe kan je de mens brengen ertoe, dat hij zijn wens om te ontvangen, verkort, omdat hij geen krachten heeft, dat alleen door geloof, dat is wat hij ook Verteld. En waarom wilde hij dan niet direct aan die Proshim en het Saddukim hen, die, die Fariseen en Sadduceen, hen eh, onderdompelen? Want hij zag hun bedoelingen. Dat zij uit angst voor de toekomstige toren kwamen zich te, te laten onderdompelen. In plaats van... Uit eigen beweging. In, want als ze alleen maar angst hebben voor de toekomstige toren, dan betekent dat ze doen voor, eigenlijk voor de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alleen op die manier willen ze uh, lekker maken voor zichzelf. Oké, okay, we gaan het onderdompelen ons. Okay, maar dan doen we dat voor onszelf. Het zal ons goed gaan. Dat is wat hij deed. En wat hij zegt, zie je, dus in, de, in, de, in het vers 11 in dezelfde regel. En hij die naar mij komt, gezagd met mij, hij is sterker dan ik. Wat betekent sterker? Hij zal sterker, want hij zal de gadloed brengen. En de gadloed komt van de linkerkant. En de linkerkant is, wordt ervaren als... Uh, daarvan dan komt de heilige geest. De Chogma komt van de linkerkant. Oké, okay, het moet verbonden worden. Dat moet, het schijnen van de chogma moet stralen binnen de chassadim. Dus chassadim is de voorwaarde. Dus te, zich te laten onderdompelen geestelijk... ...is de voorwaarde om Yeshua te, an, te, te ontvangen. Nee, dus gedoopt te worden... Ik bedoel, geestelijk, is de voorwaarde voor het ontvangen van Yeshua Kan niet anders. Eigenlijk, omdat eerst moet men Kelim maken, eerst moet men eh, Chassadim ontvangen. Daarom zegt hij dan, hij hey, die naar mij komt, is sterker dan ik. Betekend, sterker betekent Orchogma. Hij zal brengen het schijnen van het licht, Chogma. En dat zegt hij dan, en ik ben niet, ik ben klein zelfs om zijn schoenen te dragen. Schoenen betekent malgoed. Dus ik ben zelfs lager dan zijn, dan zijn schoen, dan zijn malgoed. Eigenlijk. We hoe het boel en hij zal jullie dopen met rohe kodes, met de heilige geest. En de heilige geest is iets wat, wat men kan niet, wat komt niet uit de aardse, het aardse verstand. Help. Het heilige geest is iets wat dondert door de mens heen en komt eruit en dat is geen product van de mens zelf. Alleen de mens, een mens dat uitspreekt, ontvangt en uitspreekt. En daarom is het zo krachtig. En dat is wat Yeshua bracht. En daarom, uh, geen, daarom het volk ook zo versteld stond. Van wat Yeshua aan hen gezegd had. Want zij voelden de macht. En dat was, dat was niet de macht van Yeshua. Dat was de macht van het licht. Ja, van volle licht van Gochma. Terwijl zij waren geleerd om uh, alleen maar de, het zinnebeeld ja, van de kracht van Hashem te ontvangen. Zoals de rabbi, rabbijnen, leren hen, er zit geen kracht. Ja, het, is, het is absoluut het zit geen kracht, zit geen kracht van de, van de Heilige geest in hun leer wat ze leren. De manier waarom, waarom niet? Ze leren dezelfde bronnen, waarom niet? Omdat zij laten zichzelf niet corrigeren door de heilige geest. Ja, niet door, dus door, door te komen naar, naar de klieketter. En daarom kunnen ze geen heilige geest ontvangen. Dan kijk nou naar alles wat zij. Kijk nou naar elke preek. Nou welke rabbi jij ook in de wereld ziet. Wat, wat, wat, wat. Ze spreken alleen traditie. Geen nee, geen ik heb nergens geen gezien. gezin. Dus in sommige zinnen, groot, kressterk, echt, het is een grote bomen. bedoel, alles hebben ze in zichzelf. Alles hebben ze, omdat, maar die, dat gebruiken ze, de natuur en charisma en alles gebruiken ze alleen voor, de, voor, de, voor dat een beetje uh, traditie. En dat betekent 0,0 je voorstelt als die echte breiers als zij dan, als zij zichzelf zou gaan corrigeren, welke kracht zou dan eruit komen? Hoe zou dat geweldig aan de, de, de mensheid, aan de hele wereld zou komen? Maar dat is wat hij zegt, dat hij zal jullie eh, do, eh, dopen met de Heilige geest. En... Door Esch, door vuur. Want het vuur vuur vuur komt door de linker lane. Ja, Water is de rechterlijn. En vuur is het linkerlijn. Hoe weten wij we? de naam van de Iram? Shamaim de hemel. Shamaim, wat betekent Shamaim de hemel. Betekent maar ja? Esch betekent ash es en Mayim dat is een afkorting van esh en ma'im. Wat is de hemel? Betekent esh en ma'im esh, dat is vuur. Zie het laatste woord van in de regel in het voor de twaalfde vers. Ba esh in met het it vuur. Dus aan de rechterkant hebben wij ma'im water en aan de linkerkant hebben wij vuur. Dus Yeshua zal je Dopen met Ruach HaKodesh. goed opletten. Ruach HaKodesh is de middelste lijn. Ja, Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. En Esh is de linkerlijn. Maar dan Esh, dan is dan de Gvorot in de linkerlijn, die verbonden zijn met Ruach HaKodesh. En dan hebben we alle drie lijnen, zie dat? Dat eerst, goed opletten, ja, dus. Yeshua zal geven aan jullie roge dat is de Heilige Geest, de middenlijn. En esch en vuur, en vuur is de linkerlijn. En, uh, dat op de achtergrond van de, het dopen van Johannes, van uh, Johanan, van Nihem ontvingen ontvinge jullie het water, Chassadim. De rechterlijn, dan hebben jullie alles. Dus dat is wat Yohanan zegt: dat ik doop alleen met de rechterlijn. En yeah. de rechterlijn is een beetje chassadim. Is alleen maar de, de klein beetje chassadim wat ik geef. Terwijl Yeshua zal de rest van de kilim aan jullie door laten schouwen. Door zijn licht de regel, de twaalf, vers twaalf, uh, vanaf het nieuwe, de nieuwe regel. Où vijadô, vizaraet, gorno, het dagano, el otsaro, v'eet, amots isarfenu de volgende regel, waesh asherlotig B. Hier zegt hij zeer, zeer diepe dingen. We zullen kijken. Het zijn de woorden van Jochanan. Wij willen de woorden van Yeshua horen, maar ook van hem zijn zeer krachtig. Jado, en in zijn hand, hij spreekt nu Jochanan over Yeshua, over de hij die komt, hij die zal komen. En in zijn hand is Amizre. Amizre is wat een, wat een van, van, zo'n gereedschap, ja, zo'n van waarmee dat men landbouw, in het landbouw gereedschap, zo'n van, van, van. van dorsen, toch? Huh? dorsen, ja, doorsen. oké, okay. doors, doors, zeg je dat. Doors, ja, zo'n doors uh, om het te doorsen. En we zijn het. Daar nog, en hij zal doorsen daarmee zijn, schuur, kan het? nee, dat kan niet dus Hera dat betekent, dat betekent van, betekent, kijk als men, wat we doen ik ben geen landbouwer mijn vrouw weet, weet het beter, ze is boerhine <laughs> vroeger waren ze Nee, ze was geen boerhine, maar van boerse afkomst ze is heel goed, maar uh, zij weet het meer maar dat is het gereedschap. het oogste van het graan nee dat is iets wat, kijk, dat is niet door, nee, dat is, niet door, dat is iets wat, als men al graan, als men, ja, precies, als men de graan, de graan al, in, uh, al, nee, nog niet, nog niet in schuur, maar alleen maar met een tractor heeft men dat allemaal, men, men, men heeft dat allemaal al, al gebracht, gebracht al, al naar die hopen, hopen gemaakt, dat is graan met kaf erbij. En dan gaat men dat uh, doorblazen als het ware. Om de kaf eruit te halen. Ja, kaf van de koren is Dat is wat hij ook bedoelt. Maar dat is dat. Yeah, ja, ja, precies. Maar dat, dat, heet, dat heet, dat heet, dat gereedschap heet. En uh, miserij, dat is van om dat door te blazen. Zeker dat huh? Ja, also, ik weet niet hoe dat zit, maar dat is. Ja, ja, of te of of of slaan, om daarmee dus, en daarna door de wind, de wind gaat al dat, wat, wat, wat, wat niet erbij hoort, gaat als het ware wegwaaien, zo. dat is wat, Wezerra het, Garno, en hij zal, hij zal dus, zu, laten we zeggen, zu, zuiveren, gewoon, hij zal zuiveren zijn schuur, zijn, zijn. We, asaf het de Garno, no, sorry, Garnot, en het ja. de Garnot, en hij zal verzamelen zijn graan, zijn graan, en Otsro, naar zijn, naar zijn, uh, zeg je dat, verzamelplaats, schuur, Weet, uh, opslag, opslagplaats van de graan, we ja, ja, naar zijn silo, erg goed, we eten mots en de kaf, mots is kaf. er Isarfeu, zal verbrand worden, de volgende regel, bij met vuur, in vuur. Als er lotig bij, welk vuur zal niet uitgedoofd worden? Zie, wat betekent huh? dat? Ja? Dus, wat betekent dat? De grond dat alles wat, wat, wat het goed is in de mens. Waar de, de mens dus, ja, zal gescheiden worden van Klippot. Ja, in het algemene aspect en in het bijzondere natuurlijk. Wij leren alleen alles van in, het, in, het algemeen, in het bijzondere aspect, alleen in één mens. Dus het is hetzelfde wat wij doen, wij ook. Hetzelfde, hetzelfde proces van het scheiden van uh, deze scheiding, het scheiding, dat scheidingsproces doen we ook. 13. Vajavo Yeshua. dan hier hebben we voor het eerst de naam Yeshua. Vajavo Yeshua, Mina Galil. Ayardena. El Yohanan. Lehita vel. De volgende regel, Aliado. 13. Wa en wa javo Yeshua. En Yeshua kwam mina Galil uit de Galilee. En zo so in het Hebreeuws is het Galil. Het is belangrijk om te kijken ook naar die woorden. Galil komt van het woord gale, gale Om van het woord onthullen. Dus de plaats. Galilea komt van het woord legale. Komt van het woord uh, onthullen. De plaats van de onthulling. Dus, en Yeshua, eerst vert, vertalen zoals we dat gaan doen. En Yeshua kwam uit Galil, uit de plaats Galil. Dus Galilea, Galil. We gaan dat vanaf nu uitspreken het, zoals het in de Hele taal is. Hij Narde naar het Jordaan. Naar het jardijn. El Yohanan. Tot Yohanan. Legitabel. Om. Uh, gedoopt door hem te worden. al door hem. Om door hem gedoopt te worden. Een beetje, een beetje vreemd klinkt ons. Ja? Gewoon als een mens die zou zeggen: dat. hoe kan dat, de ene is. Krachtiger, sterker dan de ander. Ja, nee, nee. Ja, Johannes zei ze ook. Dat, dat, diegene die na mij zou komen, je bedoelde Yeshua, dat hij zou krachtiger, veel krachtiger dan ik ben. Hoe, hoe kan, hoe, hoe kan hoe kan het rijmen dat die krachtiger, die krachtiger man die is, die Yeshua, die komt naar Johanan om door hem. ...onderdompeld te worden... ...want iemand die onderdompelt, ...de ander betekent dat die... ...hoger is... ...anders kan dat niet... ...moet het eigenlijk zo zijn... ...ja of niet... ...iemand die komt zich te laten onderdompelen... ...betekent dat die andere die hem onderdompelt, ...die moet, die moet van een hoger, hoger niveau... hoger niveau zijn... ...anders kan dat niet... ...anders heeft het geen zin... ...hoe komt het dan... ...dat hier... Yeshua komt eerst om door Johannes, om door Johanan, die zwakker is dan, dan, I, dan Yeshua, onderdompeld te worden. Maar wij komen we straks te horen wat hij zegt. En dan gaan we dat zelf um, proberen, want ik had het weer gezegd. Het is een workshop, ja, yeah? dat so, workshop wat we gaan doen. Dus we gaan samenwerken. Het is niet dat ik jullie iets vertel. De hele bedoeling dat is dat dit ons, aan ons onthuld zal worden. Wat ik jullie vertel, ik kan ik nergens lezen. Het is alleen maar onthulling wat wij krijgen. En we moeten ook hier, tijdens onze lessen, ons onthulling komen. En samen moeten we een product maken dat het, dat het ons zal werken. Voor ons zal werken. Kijk wat je verder zegt. 14. We Johanan. Gezag, Otto. leimor, Anochi. Tsarich. iets, Arig. Wataba. De volgende regel. Elai. Punt. We Johanan. 14. En Johanan. Gezag, Otto. Trok hem terug. leimor zegende. Anokhi, ah, Tsarich, ik heb nodig, legitavel al dega, om door jou gedoopt te worden. Wat daar en jij komt naar mij toe? Dat, toch, dat kan toch niet? Hoe komt het dat jij naar mij komt? Huh? Wat daar en jij? Ja, daar is jij. En jij komt naar mij toe. Dat is een vraag. Zo hier staat wa, alef, hey. Ja, de feestje, taf, je te belangrijk hmm. ook een atha, ja. atha, -ta, alef, taf, tussen. Alef, taf, allef, taf, taf en he betekent a betekent jij. Maar hier is een de taf die de gezet. Nee, alleen de A en de T staan over Jullie staat wat? Oh ja, ja. Bij mij staat dit goed. Bij jou staat het niet goed. Ah, uh, Oké, okay, dat is hier iets... Uh, okay. Dan is het... Een, een In alef, Aleph is... Gekomen op de taf... Te staan, ja. We moeten dan corrigeren dat. Ja? Dat is misschien bij het... Bij het uh, opmaken van documenten. We gaan het opnieuw maken. Wata En jij kwam naar toe, ja, dus dat is hij verwondert zichzelf. Hoe kan dat? De Jochanan. 15. vayan, Yeshua vayomer, Allah, vayomer Allah. Hanichali ki kenavah li lemale de volgende reichel, kol had sedatka en kijk nou wat antwoordde hem Jeshua. Wajaan Jeshua en Jeshua antwoordde aan hem. Zegende, Wajomer, en zij tegen hem. En zij, Wajomer, elav, en hij zei tegen hem. Hanichali, laat het, laat het aan mij gebeuren. Hanichali, laat mij. Laat het aan mij gebeuren. Of zo, yeah, so, laat het gebeuren aan mij. Dus doe dat. -wa, want zo -so past het aan ons beiden. Oh, kijk wat je zegt ons. Want zo -so past het aan ons beiden. Le, Le om de hele tzedaka, het tzedaka, om de hele rechtvaardigheid te vervullen. Wei en hij, hij, he, Jochenan heeft hem zo, wei en liet hem zo geworden. Dus kijk wat Jezus antwoordde tegen hem. Dat, doe dat aan mij. Want het is zo past het aan ons beiden om te vervullen de rechtvaardigheid. Had ze dat Om rechtvaardigheid te vervullen. En hij deed het. Dus beiden zijn wij beiden zijn wij nodig. Zie je wat je zei? Dus Eerst moet, eerst moet katnoot altijd, eerst altijd moet katnoot bewerkstelligd worden, ge gecorrigeerd worden en dan katnoot. Dus Nieuw Jeshua staat op het punt om op zich te nemen, die, ja, die, het, het konings, de koningschap als het ware. Koninkrijk van de hemel op zich te nemen en trekken naar beneden, moet hij weer opnieuw beginnen. Hoe? Altijd zo. Altijd, zelfs wanneer de gadloed, wanneer de grote toestand, als iemand in de grote toestand moet, wil, wil komen, moet hij beginnen weer met de laagste traptreden, met de laagste, met de laagste, met de van deze treden. Dus, Uiteindelijk, wat wij leren. Dus, Yeshua zei tegen hem, breng mij, op, katnoot op mij. Ja, geef mij water, geef mij de rechterkant, geef mij dat water, geef mij uh, de toestand van chassadin. Maar dan zal ik het ontvangen op mijn niveau. Op het niveau waarbij ik ga katloot ontvangen. De grootheid. Terwijl jij blijft in de katnoet, maar van jou ontvang ik dan die, die, deze katnoet. Zie dat? chassadim ontvang ik van jou. En beide zijn wij nodig, daarom zegt hij. Het, het past ons beiden om te vervullen, de rechtvaardigheid te vervullen. Waarom beiden? We zijn twee delen van de partsoef. Ja? Boven de Gazé hebben wij chassadim en onder de Gazé hebben wij Gogma. Het ontvangen van de chokma, jij doet het alleen met de chassadim, alleen de kilim van Hashem en ik doe kilim de Kabbalah. Door mij zal de mens verlicht worden in zijn kilim de Kabbalah. Ja? De alleen die, want alleen door licht chokma, door het schijnen van licht chokma, kunnen wij de kilim van onder de chazé doorschouwen. Door, door alleen door, de, door het licht kochma. Zonder licht kochma komt het licht alleen tot de gezei en niet naar beneden. Dat is de kracht van Yeshua. En daarom zegt hij, beiden past het ons om het te vervullen. Heilig, waarom? En hij deed, deed het aan hem. Dus, Jochanan. Doopte Jeshua. Dat betekent, Jeshua ontving van hem Chassadim, want dat was de, de kracht van Johanan. Hij ontving hem van hen Chassadim. Jeshua had in zichzelf de kracht van de Chogma, van de linkerkant en de, de middenkant, de midden, dus hij, hij moest de middellijn. Nee, Jeshua was net als vuur. Goed opletten. En Jeshua had Nodig om, door in het begin natuurlijk, voordat hij ging, ging prediken. Voordat hij, tot, hij was al uh, aan toe om zijn volmaaktheid te ontvangen. En daarom moest hij dan door Jochenan Chesedim ontvangen. En dan Chesedim van Jochenan, en hij was ook van, hij, zijn kracht was vuur. Dan door die twee kon hij dan de Heilige Geest, ruach Hakodesh, ontvang. de middelste lijn. En kijk nou wat wat hij zegt: wij hika schernit baliy shua, wij yal wij yalmina ma'im, wij neyne volgende reikla shama'im niftachulo, wijar et a elokim, ha yoredet kayona, wenacha Wen acha alaf, zestien wei hier net was, kasher niet bar Yeshua, toen Yeshua uh, gedoopt werd, wij maher en hij snelde zich, snelde zich en van, en, en op, opgestaan, was opgestaan, stond, stond op van de water, van het water. Kijk nou, stond op van het water. Water is chassadim. Zie je dat? En hij stond op, stond op. Wat is sta, opstaan? betekent. Chokma. Ja of niet? Dat hij stond op. Dus hij, hij, hij was als klein. Met chassadim. En hij stond op uit het water. betekent. Hij ontving de hele partsoef. Chokma. Weg En zie hier. Kijk wat hij zegt. En zie hier. Hashamayim Niftachulo. De hemel is geopend voor hem. Wajareta Ruach. En hij zag. De roog Elohim, hij zag de geest van Elohim, betekent de Heilige Geest. De middelste lijn heeft hij ontvangen. Door die twee. Hij zag de Heilige Geest, en hij, hij zag de geest Elo Elohim, de geest, zoals men dat zegt, de geest van God. Maar voor bij ons is het, moeten we kijken naar, naar de taal, de geest van Elohim, je redet Kayona, die daalde als. Uh, en als een duif af wenachaa alaf en hij een en ging rusten, rusten op hem op Jeshou. Zey vindt in de laatste zin voor deze voor deze les. Weinig kol mina shama'im omer zebni jediya sherat si tibo en zie hier de stem van de uit hemel kwam ze omer zegt Zebni, that is my zone. Yiddidi, my leveling. Asheratsitibo, di varik uh, whence in heb, the whence dorme me is. But we weten that Yeshua was the garfan de the cater. and geen an geen andere ziel op de aarde was van de gar, van de glie Dus, we hebben geleerd, dat Beniahu uh, Ben, ben Yochayade, herinner je nog? We hebben geleerd op onze lessen. Die was ook van de ketter van Atik. We hebben ook geleerd van um, Rabbe Menoun die hielp die twee, twee reizigers herinneren op de weg naar Hashem. Die waren ook, uh, ook anderen zegt, zei Jezus, zei zegt uh, Asolam, maar die zijn allemaal wak van de ketter van Atik, maar Yeshua is gaar, komt van de drie bovenste van de ketter van de Atik, en daar is de mal -goed, de malchut verborgen, herinner je nog, mal -goed de bar maar hij is boven die mal de malchut is. hij behoort tot ketter hochma bina van de Atik, Yeshua. Ketter kan ik zeggen. Maar, maar in ieder geval. On, boven die malgoed die malgoed. Die verborgen was. Dus alle andere zielen. Die zijn onder de malgoed. Die malgoed. Die, mal die zijn dus beïnvloed. Die hebben dus in verschillende mate. De gravitatiewetten mee te dragen. Moeten zij dragen. Die hebben van de schepping. Terwijl Yeshua zijn ziel is. Boven die mal goed, die mal goed die verborgen was. Daarom zegt ook Hashem over hem uit de hemel, dus vanuit de hier en zegt hij over hem, dat is mijn zoon. Want dat is de ketter dat kwam van mij. Ketter is, mij, is mijn zoon. Van het licht komt, de eerste is de klieketter. De klieketter klie is, is iets dat heeft van het licht en van de wensen, van de krachten van de wensen, tussenin. En dat is die, degene, dat is dus de kracht, de verlossende, de enige verlossende kracht, die de mens verlossing kan brengen. En daarover gaan we dat leren, niet over hem, maar van hem en door hem gepenetreerd te raken. En dat zal ons geweldige uh, wonders brengen in ons, maar alleen maar alles geven, alles geven wat je kan en dan zal je het ervaren.